Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Een kleine meevaller voor je portemonnee. De zorgpremies van de grote verzekeraars stijgen een stuk minder dan verwacht. Op Prinsjesdag werd bekend dat je wat 12 euro extra per maand kwijt zou kunnen zijn. Maar dat valt toch mee. Deze gezondheidseconoom heeft wel een idee hoe dat komt. We denken eigenlijk dat dat ermee te maken heeft... dat uh, vorig jaar uh, de premies wat te hoog zijn ingeschat. Hè? Dus met andere woorden dat er wat meer marge is gemaakt dan ze op voorhand verwachten. En dat betekent dat ze dan dit jaar minder hoeven... Te bij verzekeraar VGZ gaat het bijvoorbeeld om 5 euro en bij menses ben je 5,50 euro meer kwijt. De SGP gaat vandaag toch niet naar een abortuskliniek in Utrecht. Een kandidaat-kamerlid van die partij zou daar in gesprek gaan met anti abortusdemonstranten Net zoals de partijleider dat gisteren deed. De SGP ziet er vandaag vanaf omdat er nu tientallen activisten bij de kliniek staan die voor het recht op abortus zijn. Een dierentuin in Kerkrade in Limburg moet een hoop bussen, beschuit en muisjes inslaan. De afgelopen dagen zijn een giraffe, een fecunia, dat is een soort lama, en een zeldzaam aapje geboren. In maar tien dierentuinen in Europa leven die roodgezichtslingerapen. slingerapen. En op het Vosjesgymnasium in Amsterdam gaat het vandaag in de pauze... waarschijnlijk niet alleen over grappige virals, maar ook over de overvallen rond die school de laatste tijd. In één week tijd werden drie leerlingen beroofd van hun geld en telefoons. Overkwam Victor zelfs twee keer. Ik ben een tijdje geleden ben ik al beroofd in Betrixpark. Um, daar heb ik mijn telefoon wel van teruggekregen, maar dat was niet heel lang... want ik ben dinsdagavond weer hier in de buurt beroofd door twee gasten op een, op een scooter. Dus... De politie heeft na één overval twee mensen opgepakt. Maar het gaat nog steeds door, dus het houdt de leerlingen wel bezig. Docenten, die hebben er gewoon over gepraat zo, en volgens mij elke mentor moest met de mentorklas praten. Zo. Je ziet hier ook dit tijd wijkagenten rondlopen en de politie komt ook elke grote pauze. Als ik nu weer een nieuwe telefoon koop van uh, gewoon, gewoon een dure telefoon, ja, hij kan volgende maand weer weg zijn. Dus het voelt wel een beetje kut om er ook dure spullen bij je te dragen. De middelbare school houdt vandaag een informatiedag voor leerlingen en ouders om aandacht te vragen voor de overvallen rond de school. Het weer in het noorden en westen pittige buien, mogelijk ook met onweer. In het zuiden en oosten valt minder regen. Tussen de buien door breekt soms de zon door. Het is een graad of 10, morgen wat vaker droog en meer zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijgt u als het snelste pilsje van Nederland? Een heerlijke hapige gezelligheid en combineert?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 Dat is rabbel. Zanvoort heeft, het. Zandvoort Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, op TV radio en internet. -M -M. Met nu ZFM luncht. Ja, en de techniek laat het uh, bij mij dus ook afweten. Oké, okay, bij jou ook. Bij mij ook, ja. <laughs> oh ja, ik zie hem dus, nog wel. Ik zie hem nog wel. Fut, ja, ik ja. zie hem ook wel, maar hij start niet op. Hij zegt Windows cannot access. Specific drives, of zoiets. Okay, dus, ik heb even geen muziek en geen, <laughs> geen dingen en geen jingles. Nou dan moet je gewoon Chrome opstarten maar. Vanaf Chrome opstarten? Ja, ja. of gewoon vanaf de bestand, bestand ding. Ik weet niet hoe... File manager. Ik zal niet weten okay. hoe ik dat moet doen. File manager, dat is gewoon een uh, verkenner. Verkennen. Ja. Uh, we Geen gaan kijken, je, kijken naar verkennen. Kun je gewoon naar je sticky gaan en dan. Uh... Uh, hoe ga ik naar mijn sticky? Met de uh, verkennen. En hoe ga ik naar nou verkennen? Mijn PC. Hoog oh, verkennen of dat Doe maar eens er eens in, maar. In die andere. Oké. Okay. Want ik kan er wel zo naar mijn sticky gaan. Ik gebruik gewoon weer de totale commanden, natuurlijk. Zit die erin? Oké. Okay. Dus. Oké, okay, um, we gaan nog eventjes uh, doorklooien Ik ga, als jij eventjes... Uh, ik heb hem al uh, Jij hebt hem al? Oké okay. Nou, we zijn benieuwd Trouwens, Dolly en Web hartstikke bedankt voor het programma voor ons Jingle. Dus Nou. Morgen is het weekend, jingle. Ja? Ga ik afspelen? Ja. Moet je mij hem wel lopen? Ja. Hij wil niet echt uh, beginnen. Ja, dat gaat hij. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend. Ja, yeah. en nou de beginnummer. Mesdames en messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts... ...voor Aaron Schupa et Al C'est parti. But Chelsea. nu naar de jingle van Zandvoort een, in twee, drie. Hey Roy, wat is er allemaal te doen in zandvoort? Nog een keertje. Ja, wat hadden we. 1, 2, 3. wat is er allemaal te doen in zandvoort? Ja, ik hoor helemaal niks. Maar we hebben Roy aan de telefoon. Dus. Nou, ik had vertolken, hij was heel aan het verluisteren. Roy, wat is er allemaal te doen? Is Antwoord. Ja, heel goed. Ja, he? heel goed. Goedemiddag, Roy. Goedemiddag. Uh, ja, wat is er allemaal te doen? Is Antwoord. Wat is er allemaal gebeurd? Is Antwoord, kan ik vooral zeggen. Uh, ja, sowieso, afgelopen week is de winterparkeren weer uh, begonnen. En um, ja, dus dat betekent dat er goedkoper geparkeerd kan worden... om toch het toerisme en onze bezoekers aan zand... voor toch een beetje meer nog te stimuleren in de winter. En, uh, en wat gaat het tarieven... kosten? Wat kost dat, Roy? Ja, dat wil ik zeggen. Oh. De tarieven per zone, zone A en zone B... de eerste twee uur parkeren, kosten 1 euro per uur. Oh. En vervolgens gaat dat naar 2 euro per uur... nadat je twee uurtjes hebt geparkeerd. Um, uh, voor elk uur extra. Dus, uh, dus eigenlijk betaal je dan gewoon 3 euro, geloof ik, als je het bij optelt. Maar uh, ik weet niet of het helemaal goed staat. Maar het maakt niet uit. Zonne C: uh, een vaste tarief van 1 euro per uur. En door Zonne D: de eerste vier uur kostte 50 cent per uur. En elke daaropvolgende uur kost 1 euro per uur. Uh, voor zowel zonne C als zonne D geldt ook een tarief van 6 euro wat voor de he hele dag geldig kan zijn dus dat zijn wel mooie uh, dingen en wil je daar meer informatie over lezen op zandvoortesite.nl staat het allemaal nou mooi ja toch? ja, ja. perfect uh, verder het is uh, ja, de campagne natuurlijk in de verkiezingsstrijd oh. volop begonnen buiten dat uh, binnenkort uh, volgende week geloof ik uit mijn hoofd ik ga het even checken. Uh, ja, zeker volgende week. 18 uh, november Zandvoort Kiest uit wordt gezonden op goedemorgen Zandvoort van 10 tot 12 uur op ZFM. In samenwerking met Zandvoort Kiest, de Zandvoortse Courant, uh, de Zandvoort Podcast, Zandvoort Site en ZFM zenden, uh, zenden we een, uh, een, een live uh, debat uit met, uh, met de Zandvoortse partijen. En hoe zij uh, ja, kijken naar... Uh, naar de verkiezingsprogramma van andere partijen en natuurlijk hun eigen partij als ze meedoen aan de verkiezingen landelijk. Uh, dat wordt een heel leuke ochtend op ja. de radio met uh, leuke items en uh, veel, uh, ja, veel geklets over, uh, over de politiek, maar wel de betrokkenheid van Zandvoort. Dus dat is wel heel leuk om te luisteren. Ja. En uh, wil je daar uh, eventueel terugluisteren of een item van zien, dan kan dat allemaal op zandvoortkies.nl... waar ook de informatie op komt te staan rondom de verkiezingen, waar je gaat stemmen... wanneer alles gebeurt en uh, hoe en wat. Dus dat is, wel, uh, dat is wel leuk. En ook leuk dat Zalverkies niet alleen bestaat... Uh, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen... maar ook uh, tijdens de landelijke verkiezingen. En, uh, Berder... en uh, Roy, wie, wie vertegenwoordigt ja. uh, Pieter Omzicht? Ja, ja. Ik dacht jij. Hey, ik? <laughs> nee. nee, maar uh, ja, dat, uh, daar is je heel, uh, heel uh, stil over. Maar uh, ja... Ach, ach, ach. ach ja. hey, je bedoelt, bij, die, je bedoelt bij, bij ons eigen debat natuurlijk, en niet dat je gaat worden. Ja, die biedt om zich uh, te denk denkt niemand. Want uh, het gaat echt om de Zandvoortse partijen oh, okay. in dit debat. En uh, we gaan echt daarmee in gesprek over uh, de landelijke verkiezingen en wat zij van al die punten vinden. Okay, en tot ja. betrekking tot Zandvoort. Dus uh, dat wordt wel uh, heel erg leuk. En uh, in ieder geval ook zeker de moeite waard om naar uh, te luisteren. Ook werd bekend, we gaan weer door naar een ander nieuwtje, uh, ook werd bekend dat er dit jaar weer een toplijst van Rainbow Radio gaat plaatsvinden. Rainbow Radio is natuurlijk een initiatief op van Zandvoort. En uh, daar kan weer gestemd worden op jouw favoriete muziek op de top 54 uh, vindt dit jaar weer plaats. En dat is, uh, vindt plaats op 19 december van, uh, van 5 tot uh, 10 uur op de Zandvoortse Radio. En uh, ja, dus dat wordt heel erg, uh, heel erg leuk. Ja, nou, mooi, ja. En uh, het, uh, in ieder geval er wordt leuke muziek gedraaid... ...en wij uh, op de Zandvoortse Radio. Uh, verder um, gaan we door naar het volgende berichtje... ...en dat is uh, dat de workshop uh, tegen pest, online pest... ...tegen online, online tussen pest. haakjes... Testen op de Zandvoortse scholen is gestart. En uh, ja, dat is een workshop uh, met, uh, met uh, Wijs en Sterk. En Wijs en Sterk is een project tegen pesten. En uh, zij geven workshops op, uh, op de Zandvoortse scholen, maar ook daarbuiten. En um, ja, ik was daar vanmorgen bij en het was heel erg leuk om daar uh, aanwezig te zijn. En, uh, dus ze hebben ook natuurlijk de camera meegenomen. Uh, en op dit moment is hij. In behandeling op YouTube, het filmpje. Dus hij wordt uh, op dit moment geüpload. En dan uh, zal hij binnen nu en een uurtje online staan. En te vinden zijn op zandvoortenschrijf.nl of ons uh, uh, YouTube-kanaal. Uh, nee. En uh, verder uh, kun, je, kun je in dat uh, item van allerlei uh, ja, verhalen horen van uh, de Zandvoortse kinderen. Maar ook uh, natuurlijk wijs en sterk zelf. En onze wethouder Carré was ook aanwezig, die hebben we ook zeker gesproken. En zo meteen, over nu een half uurtje, uurtje misschien, uh, zal dat item uh, online uh, komen te staan. En uh, ook uh, zeker de moeite waard om uh, er eventjes uh, naar, uh, naar te kijken. Ik, za Ik zag trouwens overal toen we hier langs reden van 19 november, dan is er wat gaande hier in Zandvoort. Ja, wat denk je zelf? Dan komt die oude baas weer naar Nederland. Ah. Zie je, kat, dat goed. Ja, dat is goed, man. Ja, jij zat mij te testen, hè? Ja. Nee, dan komt Sinterklaas naar Nederland. En trouwens ook via onze website, hè. Uh, ook de boeken. Sandvoterscijf.nl Slash Sinterklaas. En dan uh, wordt het uh, leuk. Uh, want uh, ja, dan is uh, het weer, begint weer dat uh, warm, uh, Die warme avondjes met chocola en pepernootjes. Heerlijk, ja. en veel cadeautjes. ja. Ja, ik hoop dat het uh -huh. wat minder nat is dan. Uh, ja, ik uh, hoop het ook. <laughs> nou, wat wel nog uh, even leuk is om uh, te vertellen... er gaat natuurlijk ook weer de komende week een uh, paar leuke dingen gebeuren in Zandvoort. Uh, de evenementenkalender blijft gewoon lekker vol. Uh, sowieso heb je de, steeds de tentoonstelling zeeschilders in het Zandvoort Museum... die uh, wekelijks uh, of dagelijks te bekijken is in het Zandvoort Museum. Verder, uh, Harry Hapel... Uh, komt uh, optreden in uh, Theater de Krog, Jazz in Zandvoort uh, wil je daar meer informatie over hebben op jazzinsandvoort.nl en dat is op 12 uh, november en 11 november is natuurlijk Sint Maarten uh, dus je kan ook weer snoepjes ophalen aan de deuren Marja? ja, ja, ja, ja. hartstikke goed uh, ik moet zeggen, bij ons komt er nooit iemand aan de deur nou, dan kom ik dit keer zingen Oh Roy, wat mooi. Dankjewel. Hebben we nog, nog een emmer met water? water met koud water. <laughs> wat zei je? Hebben we nog een emmer met koud water? Oh, een emmer met koud water. Dat kan ook <laughs> voor de zand potse kraaien. <laughs> <laughs> uh, nee, 22 november is natuurlijk de, de verkiezingen. En uh, dan gaan de stembureaus weer open. Ja. En we hebben natuurlijk wel dit keer een speciale plek. Dit keer niet het circuit, maar uh, bij de Zandvoortse brandweer kan je stemmen. Ja. En 28 november is er Zandvoortse bingo uh, in pluspunt. En uh, ja, die is uit uh, verkocht. En uh, wat ook leuk is, wat ik graag wil laten weten, op uh, 15 december vanaf 7 uur uh, vindt er uh, Zandvoort uh, Inside of kerst vier met Zandvoort Inside. Dat gaat een uh, evenement worden bij Rabbel. Uh, vanaf uh, 7 uur uh, op um, 15 december. En er uh, zal ook gezellig een kerstbingo zijn, een loterij. Uh, veel muziek, want Maral en Daan komen optreden. En uh, dus uh, hou, zet het vooral in je agenda. En uh, ja, kerstvier met zo'n gedecidede jaar op 15 ja. december. Nou, mooi. Ja, goed, ja, perfect. Ja. Dus, uh, dus dat was hem uh, voor... Uh, voor uh, deze week. En verder zijn er nog veel meer andere dingen doen. En dan moet je echt even naar sandvordisite.nl gaan. Want daar uh, vind je alle evenementen weer terug. Daar halen wij ze ook vanaf. <laughs> ja, toch? Ja, Leuk. ja, absoluut. Dus nee, Roy, hartstikke bedankt weer. Ja, gek. Ja, graag gedaan. En, uh, en uh, ja, tot volgende week. En ga zo meteen na jullie uitzending even allemaal het filmpje kijken. Ja, ja gaan we doen. Oké, okay, Roy. Heel erg bedankt. Hey, bedankt. Okay. Doei, doei, doei. Doei doei. doei, doei. Nou, dat was Roy. En... Uh... Ik heb wat te spelen, ja. Wacht, ik heb ook wat te spelen. Ja, ik Kijk, speel al. Jij speelt al. Ja, dan moet ik hem aan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 Dag, ja. ja, goedemiddag, Henry en Marja. Hallo. Hallo, alles goed? Ja, prima. Bij jou ook? Ja, zeker. Zegangetje. Mooi. Het <laughs> is wel jammer van het weer, hè? <laughs> ja. Het ja. is Triest weer vandaag. Ja. Maar ja. Ik moet er zo weer uit om te werken helaas, maar dat is ik door weer binnen, dus zit ik nog binnen. Het is ook overal stil op de straat. Je zal ook wel niet veel ja. te doen hebben op je werk. Nee, het is vrij rustig op mijn werk. Vooral s'avonds uh, na zes en dan uh, stort het helemaal in. Dus, uh, maar niet erg. Dan uh, <laughs> heb ik weer andere tijden of andere dingen te doen, dus uh, komt allemaal goed. Mooi zo. <clears throat> ja, voor wat betreft uh, komende maandag uh, heb ik uh, een uitzending uh, helemaal gericht op uh, de grootste industriële metalproduct van Duitsland, ah. Ramstein. Oh. Daar ga ik uh, een hele avond aan wijden en een top 20 van hun allerbeste nummers ga ik behandelen. Oh, ik, ga, ik, ga zo, ik ga zo ook uh, Remstein draaien. Uh, oh, nou, toevallig. Heifisch, ken je dat? Heifisch, ja, die ja, ken ik, ja. Oh, van waar die keus? Ja, dat had ik van... Uh, nou, mijn dochter is te gek. Of... Oh, nou, echt, dan moet ze uh, zeker luisteren gaat, maandag. Die gaat echt naar die shows toe. Ja, die gaat zeker luisteren, ja. Oké, okay, nou, super. Dat is leuk om te horen. Ja, alsof je het wist uh, dat ik... Uh, <laughs> Ramstein, ga doen. Nee, dat wist je niet. <laughs> dat wist je niet, nee. Nou, kijk, dan is het echt toeval. Dus uh, ja, omdat zij natuurlijk uh, aangekondigd hebben weer naar Nederland te komen met hun uh, Euro uh, Europa Stadium Tours. En dan komen ze weer uh, voor twee keer uh, naar Nijmegen, Goffert Park. Dus uh, ja, dat dacht... Uh, Vond ik een, een, een aanleiding genoeg om daar een, een hele uitzending aan te wijden. Perfect. Ja. En ik kon natuurlijk niet uh, wachten tot volgend jaar juni me, daarmee, dus ik denk, ik doe het gewoon nu. Ja, zo is dat. Uh, om, om dat uh, omdat ze het hebben aangekondigd, dat was de reden. <laughs> helaas uh, nog geen kaarten, maar ik zou er wel heel graag heen willen, want het staat nog steeds op mijn, uh, mijn bucketlist ook. Ben je nog nooit geweest naar Rems -Archstein? Nee, helaas, nee, nog nooit. Nee, nee ik, uh, ik hoop dat ik nog uh, kaart kan krijgen voor, uh, voor de tweede show, omdat die eerst al uitverkocht is. <laughs> Ja, maar ik dus moet er niet te lang bij wachten, dus, uh, maar het is helaas uh, een beetje prijzig en uh, komt nu even niet uit financieel, dus ik moet even wachten. Ja, ik ja. ja, dus, kan, je kan ook niet alles. Op. Nee, dus, uh, we zijn onlangs ook al uh, naar concerten geweest, dus uh, ja, ja, uh, ja, ja kost allemaal ja. klauwen vol met geld de laatste tijd. Ja, ja. Maar het zal ah, wel wervelende shows zijn hoor. Uh, van, ja, van dat tijd. is sowieso vol vuurwerk en, ja. uh, en vuurshows, dus... Uh, en op het uh, podium zelf gebeurt er ook genoeg natuurlijk. Dus uh, dat uh, moet je wel een keer uh, meegemaakt hebben. Ja, dat denk ik ook. Ja, dus, uh, okay. ik hoop dat het me nog lukt. Sorry? Even sparen, niks doen met... Of, ja. of vragen voor Sinterklaas. Ja, precies. <laughs> <laughs> ik zal even de Goedheiligman lief aankijken. <laughs> of die nog even een kaartje kan regelen voor mij. <laughs> Zou fijn zijn. Dus uh, ja, dat uh, kunnen jullie komende maandag verwachten. Dan zegt de uh, Ramstein-fans komen aan hun trekken. Twintig van hun grootste hits komen voorbij, en aftellende volgorde natuurlijk van 20 naar 1. Dus wat de nummer 1 is, dat is dus een verrassing. Ja, dat is een ja. verrassing, ja. Dat wordt dus voor 11 uur ontknoopt. Ja. Dus voor degenen die benieuwd zijn, luisteren, sorry. Spannend. Ja, zeker spannend. Ja, Ik vind het altijd wel leuk. Ik heb al vaker uh, toplijstjes uh, gedaan. Uh, onder andere met uh, Black Sabbath en Iron Maiden. Uh -huh. En die, uh, die ga ik vaker uh, doen met grote namen. Dus, ja. uh, Wat is er als Black Sabbath de eerste uitgekomen? Uh, Oeh, dat is wel even geleden dat ik die uitzending gedaan had. Volgens mij was dat, uh, als ik me niet vergis, Iron Man. Ah oh, ja. ja. ja. Volgens mij was het die. Paranoid stond niet zo Paranoid, heel hoog op die zo. lijst. Ja, jammer. Ja, dat is wel een goed nummer natuurlijk. Ja. Maar uh, ze hebben wel we betere gemaakt. Of was het Warpix? Ik weet het ja. niet. Meer. Ja, Iron Man of ja. Warpix. Eén van de twee was de nummer één in ieder geval. Oké. Okay. Dus ja, altijd goed. Ja. Dus uh, nou, voor degenen die uh, nieuwsgierig zijn, uh, wil luisteren dus komende maandag 13 november vanaf 9 uur s'avonds tot uh, 11 uur de top 20 van alle beste Ramstein songs. En dat is volgens uh, Kerrang magazine. Dus jullie kunnen al een beetje spieken. Oh, voor degenen okay. die nieuwsgierig zijn, oh. daar staat de lijst op. Dus uh, dat kijk, is het enige wat ik kan uh, verklappen. Kijk of Roos dan Rood erbij staat. Uh, dat is het album, hè. Nummer... Uh, Nummer is er ook een nummer? Oh, nee, die staat er niet tussen. Oh! oh nee. Oké. Okay. Nee, helaas. Maar er komt genoeg uh, andere lekkere <laughs> Ramstein-nummers voorbij. Dus uh, ik hoop uh, dat er weer lekker veel uh, fans gaan luisteren die avond. Ja! Nou, perfect. Nou, zeker! Yes! yes. Ja. Dat, uh, dat was het voor deze week. Nou, okay. mooi, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, graag gedaan. Jullie bedankt weer en uh, succes met de uitzending. En tot uh, volgende week. Oké. Oké. Hier komt High Fish high. met Ramstein. Hey. Yeah. Goedemorgen, Marcel. Doei. Met Doei. High fish. Doei. Doei. Ja, Roy uh, vertelde het net al, van, uh, er is uh, zondag weer jazz in Sandvoort uh, in, in de krocht, vlakbij de kerk. En uh, wat er vanavond speelt is, uh, Harry Happel introduceert uh, Sven Happel en uh, Jasper van Hulte. En uh, ze gaan vooral hun cd promoten, Introduction. Een album met de composities van uh, Monty Alexander en Ray Brown en vele andere. Het spel van Harry Happel's trio kenmerkt zich door een buitengewoon swingende stijl. Het kan ook niet anders wanneer je geïnspireerd wordt door Oscar Peterson en Gene Harry en Monty Alexander. Jij gaat er naartoe, hè? Ja, natuurlijk gaan we natuurlijk Ga ik samen met Peter. Ja. En misschien zie ik uh, Anneke ook nog wel van Koningsbrugge. Die gaat er ook nog wel eens naartoe. Oké. Okay. En Marion misschien. Nou. Dus ja, leuk. Leuk toch? Ja. ja. Nou, ik heb nog een plaatje van de nieuwe cd van, uh, van de Rolling Stones. Oh ja. Eigenlijk de, de, ja, de song die ze eraf ge, gehaald hebben om uh, uh, als single te gaan dienen. Oh, als single, ja. Ja. Angry. Angry. Bitte cry. Okay. Ja, dit was uh, Billy Holiday met uh, Strange Fruit. En we uh, hadden het toch over uh, jazz, dus ik uh, dacht. Wie hoort er natuurlijk bij? Ja, ik, zat, uh, ik had, ik had wat, uh, wat plaatjes bij elkaar ge geschraapt. En ik dacht van, ja, met die uh, vervelende oorlog in uh, Gaza... dat ik toch wel wat warliedjes heb uh, opgezocht. Oké. Okay. Zal ik er daar eentje van draaien? Ja. Oké, okay, dat is uh, Sinead corner, Drink Before the War. Cohen met uh, Bird on the Wire. Bird on the Wire. Ja, ik wilde wat zeggen over de nieuwe toekomst voor een uh, hele oude schuur. Daar lopen we ook wel eens langs met al die vieze oude uh, planken, weet je wel. Ja, Dat... Dat ziet wel. Ja, is een... ik vind het eigenlijk best wel een gaaf ding. Nou ja, het is helemaal met besmeurde planken. Maar, mm -hmm. maar wat het dus is, het is dus een monumentale schuur. Het is gebouwd uh, in 1775 als uh, schelpenschuur. Mm -hmm. en, uh, dus dat is al bijna net zo oud als dus Overton 35, waar ik woon in, Amsterdam. Dat is ook erg oud. Sinds uh, 1998 is de schuur onherstelbaar vervallen. En uh, daarom is het gekozen om het uh, te herstellen. Het was vroeger eigendom van uh, de familie Dorsman. Dat is de verzekeringsagent uh, ja. bij ons beneden. Die pas overleden is trouwens. Ja. Zijn zoon doet het nu. In uh, uh, die houtenschuur stonden dus uh, in die tijd uh, uh, uh, wagens met paarden en een uh, voermanderij. Weet je wat het is, een voermanderij? Ja, ja. Wat is het dan? dat dan? Dat zijn die, die voerbakken die met, die met riet gemaakt worden en zo. Ja, precies. Oké. Okay. En op de zolder was uh, hooi opgeslagen. En uh, in uh, 1923 werd een uh, postduifvereniging Pleiners... In de schu oude schuur van Dorsman. Oh, op die zit nu in Noord. Opgericht. Zit Pleiners in Noord? Nou, in ieder geval een postduivenvereniging. Hoe ze heten, weet ik niet. Weet maar... je nog een keer dat wij die postduif op, op het balkon kregen? Met ja. het nummertje hebben we toen helemaal doorgemeld. Weet ja. je toch? Hebben we ze weer opgehaald. Ja, ja, ja. En de, oh, de, ja, de, oh, de, wat hier staat... Uh, Pleiners uh, verhuisde naar een onbewoonbaar verklaarbare woning. Oké, okay, ja, je maar weet Het ja, is weer... Uh, bij de, bij de padvinders en uh, dat soort dingen. Oh, daar, daar zit zo, ja. een duiventoestand. Uh, bij de, duiven, uh, bij de, de oude paardenstal die ook weg is uh, binnenkort. Nee, verderop. Het is uh, echt bij die... Uh... Ja, wat heb je daar nou tegenover? Volgens mij de padvinders. Die zitten daar. Ah, die zit... Maar het is wel in de buurt van de meneer. Ja, dat ja. moet ja. zeggen, die zitten daar. Maar... Uh... Uh, maar het staat dus op de gemeentelijke monumentenlijst. En, maar hij is zo vervallen dat hij... Uh, hij moet toch helemaal opnieuw de houtskeletbouw worden gedaan en de fundering. Mm -hmm. In de nieuwe aangevraagde uh, omgevingswoonvergunning... staat dat de gevel in een brede horizontale zwart-houten rabatdelen wordt uitgevoerd. De oude holle pannen worden vervangen door pannen van hetzelfde model, kleur en materiaal. En ze willen hem ook een andere functie geven, die schuur... In plaats van een opslagplaats krijgt hij een bestemming als woonfunctie. Nou, dat vind ik wel heel ja. goed. In, de nieuwe, in het nieuwe gebouw werden, worden vier jongere appartementen, jongere appartementen gerealiseerd. Nou, ja. mooi. Hartstikke goed. Ja. Ik heb Goeie. nou nog een mooi nummertje ook voor oh. uh, jij of okay. aan de gang. Oh ja. Uh. Ik ben nog steeds in die woordtoestand. dus ik denk uh, dat ik wil draaien. Hurt uh, van uh, Johnny Cash.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 On my liar's chair Full of broken thoughts I cannot repair Beneath the stains of time The feelings disappear You are someone else still right here. What have I become? My sweetest friend. Every Wij gaan uh, afscheid nemen van u. Want over 20 seconden gaat het uh, nieuws weer beginnen. Klinkt dat zielig? Wat? Afscheid nemen. Nou ja, tot, uh, tot <laughs> na het nieuws. <laughs> Oké. Okay, ja? Tot na het nieuws. Okido. doe. <laughs> dus uh, nog even 5 seconden en dan komt het nieuws. Dus bij lang. deze. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.